Ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Protesterende boeren hebben een chaos in Brussel aangericht... Trekkers braken vanochtend door politieblokkades heen in die Belgische stad. Daarna werden dingen in brand gestoken en agenten bekogeld, zegt verslaggever Arjen van der Horst. De hele ochtend ja, was de lucht hier zwanger met de geuren van traaggas, brandend rubber en ook kruiddampen. Want de boeren bestookten de oproeppolitie met zwaar vuurwerk. En de politie op haar beurt probeerde die betogers weer op afstand te houden met waterkanonnen. Dus een zeer onrustige dag. De protesten waren vandaag in Brussel omdat de Europese landbouwministers... daar. ...bij elkaar kwamen. Boeren willen dat ze met minder strenge regels komen. Een oud hotel in Den Bos ...mag toch als tijdelijk asielzoekerscentrum worden gebruikt. Omwonenden hadden bezwaren gemaakt... ...maar de rechter veegt die nu van tafel. Komt doordat een noodopvang in Rosmalen... ...vrijdag dicht gaat ...en er is geen alternatief voor de vluchtelingen die daar nu zitten... En deze buurtbewoners reageren wisselend. Ja, daar moet toch ergens. Dus uh, ik bedoel, uh, ja, dan kan het een keer dat bij bij in de buurt is. Dat vind ik niet het allergrootste probleem. Luister, uh, de Gertselse buurt staat in principe uh, aangeschreven als de slechtste wijk van de Mos. En dan gaan ze twee AZC's hier neerzetten. Hoort toch alleen maar erger van. Vanaf woensdag mogen er 250 asielzoekers naar dat voormalige hotel. Goed nieuws voor de ruim 3000 mensen die vast zaten op een cruiseschip voor de kust van Mauritius. Ze mogen toch aan wal... Eerder werd gedacht dat passagiers en bemanningsleden beswet waren met cholera en ze hadden diarreeën moesten overgeven. Maar het is dus geen cholera, waarschijnlijk wel buikgriep. De gemeente Amsterdam moet opnieuw geluidoverlastmetingen doen bij Paradiso, dat zegt de rechter. Drie omwonenden hadden een zaak aangespannen vanwege herrie door muziek en publiek op straat bij dat poppodium. De geluidsmetingen die de gemeente heeft gedaan zijn volgens de rechter niet nauwkeurig genoeg en dus moet de heleboel opnieuw heb ik nog het weer voor je in het zuiden valt nu nog wat regen. Dan is vanavond en vannacht is het op de meeste plekken droog. Morgen begint met mist, maar later breekt de zon door. Het wordt een graad of acht dan. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen en tot zover de ANWB- verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. I'm gonna as well. Dan heb ik ook nog geen koptelefoon op, ik heb helemaal niks. Het is echt een drama, want het is uh, van alles en nog wat gaan, gaan, gaan de dingen helemaal verkeerd. Maar goed, ik uh, zal eventjes uh, hier uh, toch maar eens even beginnen met 3 voor 12 Noord-Holland. Vloedgolf! Want dat is het uh, verhaal mensen, vandaag. Heb ik ook nog een beetje beeld? Nee, dat heb ik helemaal niet. Ja, weet je, uh, er is van alles en nog wat uh, verkeerd gegaan, kom ik hier binnen. Werkt mijn USB-stick niet. Nou, ik uh, weer terug naar huis om een uh, ding uh, te halen wat wel werkt. Nou, dat heb ik dan. En dan komt er vervolgens ook nog een reddende uh, laptop. Waar af en toe het uh, ene kanaal werkt en het andere kanaal niet. Tenminste, dat is niet aan de laptop, maar het heeft meer met mengpaneel te maken. En zo uh, starten we dan uh, deze dag uh, wat betreft... Deze uitzending, 22 februari, 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf. Is dit oud wat je net hebt gehoord? Misschien wel, maar het is een uh, re-release wat uh, eraan uh, zit te komen. En die is van 3-point uh, ja, lening, ik zeg het goed. En waarom ze dat besloten hebben is om weer alle aandacht uh, weer te krijgen. Het staat op uh, het album Shadow Work en daar staat het op. Daar kun je het allemaal op uh, terugvinden. Uh, die re-release heeft ook uh, te maken met een videoclip die volgende week uitkomt. Volgende week uh, wordt daar ook een videoclip uh, aan opgehangen. Maar je denkt, dat nummer is toch oud? Klopt. Want het is uit volgens mij 2023, begin 2023. Daar uh, hebben zij het uh, toen uitgebracht. Uh, wat ik wel weet is dat ze bezig zijn weer met nieuw materiaal. Dus dat uh, sowieso. Wat gaan we doen in dit uur? We gaan straks uh, praten, als het allemaal goed is, met naar die Bindels. En zij is van Nachtwacht Harem. want er gaat iets uh, bijzonders plaatsvinden. Dat is ook de reden waarom wij volgende week weer gewoon een patronaat zitten... en de naakteditie doen van de Rolf wordt, Want dat heeft natuurlijk uh, te maken met de week van de Haremse nacht. Uh, want dat, uh, daar wordt het allemaal een beetje aan opgehangen. Uh, dat is één. En uh, verder zitten er ook nog uh, hele nieuwe dingen in om maar even wat te noemen. Afgelopen maandag draaide ik iets van Jong-Louis... en niet wetend dat hij tussendoor ook al een nieuwe single heeft uitgebracht. En die nieuwe single, die ga je nu horen. En dat doet hij samen met Loen. En dat nummer dat heet alles zien. Experimentele jazz. Ze komen uit Rotterdam en Amsterdam. Het zou zo uh, waren. Uh, op de zondagmorgen erin kunnen zitten. Hè? Dus de 10 en 12. Ik weet niet of die jongens toevallig ook uh, ingeprikt zijn. in dit uh, programma. Ik denk het niet, maar maakt niet uit. Uh, we used to sing is van Antares Flair. Dat is een beetje de benaming. En, uh, het is een sextet, zoals ze dat in jazz-termen noemen. Maar volgens mij uh, kan je dat eigenlijk uh, op uh, meerdere. Dingen van toepassing zetten als je een band uit zes personen bestaat. Want uh, dat is uh, de reden waarom het uh, ook een sextet heet. Zes personen en uh, er komt morgen een EP uit en dat heet Another Problem Ahead. Nou, die had ik wel gehad eigenlijk uh, tussen, wat zouden zijn, pak een beet, half uh, zes uh, begon dat. En één minuut voor zeven is dat allemaal een beetje opgelost. Nou, uh, het is, is een kwestie van timing, maar daardoor is uh, de hele uh, live versie van Zandvoort uh, draait door uh, gewoon eventjes erbij ingeschoten. Uh, die volgt uh, misschien hopelijk weer op 7 maart. Dan uh, zijn we er weer op uh, de donderdagavond. Want volgende week doen we even een keertje niet mee. Uh, we gaan straks uh, natuurlijk uh, praten met niemand uh, minder dan Nadie Bindels. En uh, zij is van uh, Nachtwacht Haarlem. En er komt morgen, een, uh, nou ja morgen, er komt komende week komt, uh, de week van de Haarlemse nacht. Dus dat uh, gaan we straks allemaal meemaken. Vast Countenance ze hebben vorig, de vorige keer, dat is denk ik een jaar of twee, drie geleden, hebben ze een album uitgebracht. Dat was een tribute aan Leonard Cohen, maar nu maken ze toch echt hun eigen materiaal. En er komt materiaal van hen aan en ik draai al deze daydream daarvan vooruit. I tried hard to resist your effect on me. I tried hard to pretend that you don't seem to move me But all efforts seem so pointless I'm in your full command Like savages ja. Yeah. Hoping you'd get a kick Even Frank can't understand Do you feel alone? Do you feel alone? You don't need a girl or a guy You said anything that passed me by Don't bother. bracht zij dit uit. Deze Lucia, eh, Lucia Hakbijl heet zij voluit. Het eh, nummer dat heet uh, We niet We Used To Sing. Het uh, nummer dat heet Never Seen You Cry. Als je op uh, twee verschillende schermen zit, uh, dan uh, ben je al gauw het overzicht kwijt. Uh, we gaan uh, over een uh, minuut of vijf uh, proberen te praten met uh, Nadie Bindles. Uh, zover is het nog niet. Uh, we gaan ook nog even terug naar afgelopen maandag, want uh, dat is het voordeel als je ook uh, dubbele uitzending hebt. Uh, die, dat interview met uh, de heren van Middenweg uh, kun je nakijken op uh, de website van Alternative FM. www.altfm.nl Maar uh, 3 voor 12 Noord-Holland heeft ook uh, aandacht besteed aan dat hele verhaal van Middenweg. In de vorm van een uh, geschreven artikel, een update. Afgelopen maandag uh, brachten ze hem uit, dinsdag stond het erop. En uh, in dat gesprek had Marvin Adem het uh, bijvoorbeeld over hogere frequenties. Nou, dat is dan ook meteen het nummer wat je nu uh, gaat horen. Hey, gaan we weer. Sleutel. Kijk. Okay. Sleutel in het slot, met z'n allen in een lockdown. Gevangen door de angst van de dood. Misschien doe ik het moeilijk, Mijn vader zegt kom op nou. Iedereen doet het, dus doe het ook Zoals ik het zie ben ik niet bang voor die prik Dit zal vast een medicijn zijn Dit is nog niet de chip Maar het lijkt er aardig op alsof we leven als bezit Niet te hard plaffen, wees een goede hond Zit ooit waren we hier trots Op de vrijheid die je was Maar nu is je mening een bedreiging voor het land Er is censuur, net de dictatuur What the fuck, zou het anders willen noemen Maar hoe noemen we het als De overheid bepaalt dat ik mijn mond moet bedekken Binnenkort verplicht om een spuitje te hebben Ik leef voorzichtig de tussen schapen en gekken. Voel me geen van beiden, wil gewoon leven en dan vertrekken. Easy, maar dat is niet het geval. De paranoïde. Het is overal, een universum vol oneindig veel energie Wouden overstressen hier op aarde ik snap het niet Time out, laat me denken wat is het beste Ik kan boos hoe in mijn tekst, ik kan de straat op gaan en trashen Ik kan ingaan op je angst, want ik weet dat je gestrest bent Maar dat is niet de way, ik ga je zeggen chill, relax hem Wees vrij, leef vrij, klaar, ken jezelf, neem je tijd, je bent daar De weg is de weg en die is weg van stress Plus, de beste vraag is oprecht, succes Psychologisch kunnen ze winnen met turbulentie Fysiek kunnen ze winnen met militaire defensie Ik weet niet wie ze zijn, maar er is zeker concurrentie Nu is de vraag of ze gaan winnen van je hogere frequenties Een paar nummers achter elkaar. Bijvoorbeeld die van Donna Marie. En uh, daarvoor volgens mij ook Middenweg. Met uh, hogere frequenties. Uh, en uh, je hoort uh, Koolbak nog wegsterven. Als het uh, ware met uh, hun uh, nieuwe single. Smoke and Mirrors. Die hadden we geloof ik afgelopen maandag ook al laten horen. Nou, uh, ik kondigde al met heel veel bombardie aan. Uh, dat uh, naar die bindels uh, telefonisch in de uitzending zou komen. Maar dat gaat even voor alsnog niet lukken. Dan hebben we nog uh, wel tijd om het tweede interview, want dat heb ik uh, uh, zo slim om dat op te nemen. En dat staat ook eigenlijk al op uh, 3 voor 12, want dat is een gesprek met directeur Jolanda Bijer over 40 jaar patronaat. En dat moet natuurlijk ook uh, eventjes uh, gevierd worden. Nou ja, gevierd in ieder geval uh, moet daarover gesproken worden. Want 40 jaar uh, popgeschiedenis in Haarlem, dat is niet niks. En daar gaat het uh, gesprek over. Bestaat 40 jaar. Reden om eens even te gaan praten met de directeur van dit poppodium. En dat is Jolande Beijer. Um, 40 jaar. Wat is uh, eigenlijk in uh, die 40 jaar uh, gebeurd en wat is dan ook de functie van, uh, van Patronaal Haarlem? Wat is in die 40 jaar gebeurd? Nou heb je even. <lacht> Om te beginnen ben ik er 4 jaar bij. Ja. Dus ik weet heel goed wat er de afgelopen vier jaar precies gebeurd is. Van de jaren daarvoor weet ik vooral dat het begonnen is eigenlijk als de strijd voor popmuziek. De erkenning eigenlijk van popmuziek. Er was geen plek in Haarlem. Toen zijn ze met een clubje mensen opgestaan en hebben gezegd. Wij willen iets teweeg brengen. Wij gaan zorgen dat er een plek komt voor de popmuziek. Zijn ze begonnen hier in uh, patronaat. Maar dat zag er toen nog heel anders uit. Mm. Dat was toen nog de Sint Antonius Patronaat Jongenschool, als ik het goed heb. Sint Antonius heeft nog steeds een prominente plek uh, in onze gevel. En Patronaat is de naam geworden. En sindsdien is het eigenlijk alleen maar gegroeid, groter geworden. En heeft zijn, nou ik durf wel te zeggen, zijn tentakels door de hele stad uh, weten te ver veroveren. Mm -hmm. Want het is niet alleen maar meer Patronaat waar we programmeren. Caprera kun je ons vinden, op het strand kun je ons vinden. Het slachthuis is inmiddels uh, opgericht. En uh, in de VIL hebben we ook regelmatig uh, concerten. Mm -hmm. Dus ja, er is een hele hoop gebeurd. En het is vooral enorm gegroeid. En die strijd voor de erkenning van popmuziek hoeven we niet meer te leveren. Want popmuziek is gewoon een gegeven in Haarlem. Mm -hmm. uh, waaruit blijkt dat? Nou... Ik weet niet, je kunt bijna iedere avond wel ergens popmuziek luisteren. Dus ik denk dat het daar alleen al uit blijkt. En als je hier op een donderdag, vrijdag, zaterdag komt, dan heb je drie zalen waar eerst bandjes staan en waar daarna bijna altijd ook nog gedanst wordt. En inmiddels hebben we ook nog een club zodat het nachtleven in Haarlem ook een beetje gaat leven. Dus ik denk dat het daar wel uit blijkt. Ja. Uh, een andere kant van het patronaat... Oh, ja, ga ik weer. Het patronaat, maar het is patronaat Hanem. Ja, eh. Wat je wil. Het is, het, <laughs> ik, ik, ik, ik verbeter mensen altijd, maar ik betrap mezelf ook wel eens op. Blijkbaar is het patronaat dan toch makkelijker in de mond. Ja, het is een beetje in de volksmond. Maar goed, uh, uh, ja, uh, over het algemeen is het een beetje bekend als popzaal... maar het is toch meer dan alleen maar dat? Um, is het meer dan... Nou, Ja. je zou het een poporganisatie kunnen noemen... Maar meer dan alleen maar dat, ja, we hebben natuurlijk ook de dance. En wat we sinds een aantal jaar ook hebben en eigenlijk al heel lang doen... is ook zorgen dat het een plek voor Haarlemmers is... waar creatievelingen, mensen die een idee hebben... die graag iets doen met en voor de mensen die om hen heen uh, belangrijk zijn... en dat noemen we tegenwoordig een community... Maar iedereen heeft het over communities, dus ik ben die naam een beetje zat. Maar goed, zo noemen we dat wel. Dus het is inderdaad veel meer dan dat. En we hebben ook gesprekspodia, we hebben ook bijvoorbeeld de nachtwachttalks in huis. Dus we doen veel meer dan alleen maar bands programmeren, als dat is wat je bedoelt. Ja, dat bedoel ik ook. Dus ja. eigenlijk uh, meer uh, de andere kant ook belichten. Dus dat er ook een soort van ja, uh, gesproken woord is met, uh, met mensen in, in een zaal. Ja, en los daarvan, kijk, ik vind dat als je zo'n uh, poppodium hebt in een stad, dat je ook een maatschappelijke rol te vervullen hebt. Ja. En muziek is daar het middel voor. Uh, maar er zijn heel veel aan muziek gerelateerde dingen waar je ook mooie dingen mee kan doen. En inderdaad, we hebben bijvoorbeeld uh, het Boring Festival afgelopen weekend in huis gehad. Mm. Dan hebben we. Andere dingen in huis. En dat organiseren we niet zelf. Maar dat, doet, uh, dat is vanuit Klein Haarlem. Mm -hmm. En dan is het in de hele stad. En dan zorgen we dat die uh, programmering op, op elkaar afgestemd is. Dus ja, dan is het wel. ja, Het is gewoon veel meer dan alleen maar een, een, een poppodium. Ja, ja um, waar ik ook aan zit te denken is uh, bijvoorbeeld uh, van uh, de, de maatschappelijke rol en, en noem maar op. Uh, want uh, ik had ook ergens in de actualiteit begrepen dat de gemeente Haarlem... Toch ook iets uh, meer uh, toeschietelijk is met een subsidie in de richting van, van om meer jongeren uh, ja, meer te st ja, stimuleren om naar culturele activiteiten te gaan kijken en uh, te gaan luisteren of wat dan ook. Ja, ja, dat hebben wij ingevuld met name in de rechte vleugel. Die is helemaal verbouwd het afgelopen, de afgelopen jaren eigenlijk. Alle drie verdiepingen zijn onderhanden genomen. Dat betekent dat je beneden heb je de stage nog, maar dat is ook een club. Daarboven waar vroeger gerookt mocht worden, maar ja, dat mag al enige tijd niet <lacht> meer. Dus dat is een boiler room geworden. En daar weer boven is een expositieruimte, zodat je met die drie verschillende... Uh, ja, etages eigenlijk kan spelen en dan minifestivaletjes kan organiseren en dat doen we onder andere met jongeren ja. hoe ziet de toekomst eruit want 40 jaar is natuurlijk uh, een gegeven nu maar hoe uh, ziet de nabije toekomst uit uh, voor nou dat is wel uh, grappig zoals een collega van mij dat ooit zei ja uh, de mensen die 40 jaar geleden dit begonnen zijn, die zijn er over 40 jaar niet meer. Dus wat we natuurlijk uh, moeten blijven doen, is uh, vernieuwen, voor jongen en zorgen dat we ook het publiek van de toekomst en het publiek van nu uh, blijven trekken. Want anders kunnen we op een gegeven moment de deuren dicht doen. Dus wat je ziet, is dat we heel erg bezig zijn om te zorgen dat... ook jongere leeftijdsgroepen, maar ook uh, nou, natuurlijk... Iedereen is welkom, maar dat we zorgen dat we een plek zijn waar iedereen iets te vinden heeft. En dat betekent dat we verbreden, dat we de genres ook verbreed hebben. We hebben een hele sokkenfleverlijn om meer diversiteit op het podium te hebben. We hebben, zoals ik al zei, gezorgd dat er ook een plek is waar het nachtleven kan floreren. Zodat je in ieder geval hier al binnen bent. En dat gaat ook helpen om vervolgens naar concerten te komen. En met de jongeren dingen organiseren. Ze zelf de sleutel geven en zeggen... Doe wat je wil, zorg dat het volkomt, wij begeleiden je. Goed, dankjewel. Alsjeblieft. En tot zover was dat het interview wat ik had met Jolanda Beyer. Nu weer tijd voor muziek en dat is Alois En het nummer dat heet Wrong Side of the Bed. When I'm high and my dreams have died, I lay there on the floor. healing moves what should I do I'm here alone tonight on the wrong side of the bed I lay there for a while I'm not missing you lately to break this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 Let it go If you say You won't go If you think Let it show Een paar weken, wat zeg ik over een week Dan is het de uh, night editie Voor het uh, domein van de Producers en DJ's Die dan uh, er op acta wordt mogen doen En op de achtergrond horen we Bonaniki al, want die is inmiddels uh, binnengekomen uh, Maar um, Daarover gesproken, we hadden de bedoeling Dat wij hier in dit uur uh, Naar die bindels in de uitzending zouden hebben Maar dat uh, gaat niet door we lopen wel een risico mensen, want ja, uh, het zou zomaar kunnen zijn dat uh, die Bindels op haar telefoon kijkt en ziet oproep gemist. En die gaat dan bellen op het moment dat Bon en Nicky Stramen straks met Joost zitten spelen. Dat kan natuurlijk gebeuren, dus, dus ja, uh, dat, zou, uh, dat zou wel even... Dus we moeten een beetje opletten met die telefoon, uh, dat dat niet uh, tijdens een sessie gebeurt. Maar goed, uh, dat is even voor later zorg. Uh, inmiddels zijn ze bezig met de soundcheck, dus dat uh, is al aan de gang. Maar dan moet ik ook nog even keurig netjes het uh, drie uh, nummers even afkondigen. Want dat uh, zijn er ook uh, drie geweest. Uh, Alois met de uh, wrong side of the bad. Luke Nijman met het nummer. Uh, ja, dat is een hele goeie. Maar goed, dit uh, <laughs> is... If you're wrong, you're not right. You Ain't Right. En daarachter Gato Kato met Soulmates. Nou, dat uh, is een beetje alles uh, wat ik even hierover uh, te melden heb. Ik ga eens weer uh, proberen of hij uh, goesting heeft uh, met deze. Maar uh, heel veel garanties geef ik er niet op in ieder geval. Hier is Fuis met Go Here.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 Dat waren ze Fuis. Ze waren hier nog vorig jaar voor twee nummers om te spelen, maar ze zijn onderweg met een album en dat moet ergens het komende voorjaar gaan verschijnen. Afgelopen donderdag, wat zeg ik, afgelopen maandag heb ik ze al laten horen en vandaag opnieuw dat, dat wij nu vandaag er zijn heeft alles te maken dat er op deze donderdag geen Rob aan Award is, maar komende week dus weer wel. En dan mensen om het weer lekker ingewikkeld te maken. 7 maart zijn we hier weer op deze plek. En dan hebben we een live optreden met Banks. En die heeft ook al eerder meegedaan aan de Robbeak. Daar wordt namelijk vorig jaar. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de gasten van vanavond. Bon en Nicky, want die is vanavond te gast. En er zijn een aantal nummers die hij gaat spelen van zijn komende EP. Uh, die, zal, uh, die zullen iets anders gaan klinken als wat, uh, wat ik uh, ook hier, uh, uh, uh, zoals het uh, gaat horen... zoals het eigenlijk klinken van de, de EP. De vorige EP, ik kom er haast niet meer uit. Uh, van de vorige EP en de EP die uh, aanstaan is. Goed, uh, dit zeggende ga ik uh, afsluiten dit uur, want uh, daar wordt het hoog tijd voor. En dat uh, doen we met Ruud Haveling. En dat nummer dat heet Feeling Alright.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 for all that has transpired Before I paid my dues I've got no place to be And I'm not making any plans It's been a long time since I came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 And all